voor spoedige start. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ze wijzen op een recente uitspraak tegen leden van een bende... die moorden voorbereiden. De maximale straf kwam uit op acht jaar... terwijl dat gezien de feiten veel hoger had moeten zijn... vinden Plooi en Maus. Minister Schuld van Infrastructuur wil dat appen op de fiets wordt verboden. Ze gaat werken aan een wet die dat regelt. Er gebeuren veel ongelukken met appende fietsers. Mensen op de fiets mogen wel bellen, zegt Schuld... maar alleen handsfree en met oortjes in. Belangenorganisaties van ouderen en gehandicapten waarschuwen dat er in de toekomst minder aangepaste huizen worden gebouwd. Dat zou komen doordat minister Blok de bouwregels wil versoepelen. Om woningbouwers meer vrijheid te geven worden bijvoorbeeld de minimale afmetingen van deuren en gangen geschrapt. En daardoor zouden de huizen minder toegankelijk worden voor mensen in een rolstoel. Nederland staat derde op een lijst van belastingparadijzen die is opgesteld door Oxfam Novib. In de lijst staan alleen Bermuda en de Cayman-eilanden hoger. Volgens Oxfam geven landen in de top van de lijst bedrijven te veel mogelijkheden om belasting te ontwijken. En daardoor lopen ontwikkelingslanden volgens de hulporganisatie miljarden aan belastinginkomsten mis. Op Nederlandse markten worden regelmatig gestolen spullen uit winkels verkocht, meldt het AD, op basis van onderzoek door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Sommige marktkooplui zouden ook onderdak bieden aan buitenlandse dievenbendes. Volgens de branchevereniging van marktverkopers worden de gestolen spullen vooral op jaarmarkten en braderieën verkocht, want daar is minder controle. Op de sluiting het weer, eerst kans op mist, dan wat zon, maar later meer bewolking en ook wat regen. Het wordt 7 tot 9 graden. Ook morgen in de loop van de dag wat regen en een graad of 8. Dit was DFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij Opkoude. 14 kilometer door een kapotte auto. Twee rijstroken zijn afgesloten. Vertraging bijna een uur. Op de A4 de richting Amsterdam bij Zoeterwoude. 3 kilometer. Vertraging nog 20 minuten. Op de A7 van Horen naar Zandam bij Knopend Zandam. 7 kilometer. Vertraging bijna een half uur. Na een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Nieuwerbrug, 5 kilometer. De rijstroken zijn wel weer vrij, maar de vertraging is nog zo'n 20 minuten. Na een ongeluk op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam, bij harnixveld giesendam 8 kilometer. Ook daar ruim 20 minuten op onthoudt. Ook daar zijn de rijstroken weer vrij. En op de N201 Hilversum richting Uithoren, voor de aansluiting met de A2, 3 kilometer, kost je ruim 20 minuten.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 Deze dame niet, hè? en Stefan. tezamen met de Miami Sound Machine en de Bad Boys. De zaterdagmiddag van ZFM, niet alleen maar Bad Boys in de studio... maar ook onder meer Thomas Kroon. Goedemiddag, Thomas. Kom even gezellig bij de microfoon. Kom telefoon op, want dan hoor je ook je vader... want die hadden we aan de telefoon hangen. Die hadden we hangen. Oh, wacht. Nee, weet je? Ja, zo, zo, zo werkt het. Wacht even, hoor. Even een ander knopje. Ja, Jaap, ben je er ook?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 Ja. <laughs> 1 april. Ja, dat was een grafje ja. Thomas, die is... ik, heb, ik heb twee standplaatsen overgenomen van de familie Polenaar. En uh, zo zijn we uh, langs, of zijn we begonnen precies die dag. Ja, en uh, maar toen was het, uh, was het uh, toen al met de, deze moderne kramen, of uh, ging het toen anders? Het was, uh, als je dat zou zien, dan uh, lig je helemaal in de deuk. Het was een heel, uh, zeg maar, een soort caravanetje.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 ja, hij is nu, uh, hij wordt 20 april 20. Een beetje te veel. Ja, maar Thomas was, Thomas was al vroeg uh, be, betrokken bij, uh, bij, bij de Haring, hè? Ja, hij wil al acht jaar uh, eigenlijk uh, het enige wat hij wil. Hij wil de school en alles wil, allemaal niet. Hij kan heel goed leren. Maar hij uh, wil alleen maar in die vis. Want ik heb gezegd, je kan beter wel eens wat anders doen. Maar hij... Uh,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 ze hebben een ondermaatse tong was. <laughs> ja, heel goed. <laughs> en zo praten ze over, hier. ja. Zo, zo, zo, zo gaan ze een beetje ja, doen, en, zou hij zeggen. Klopt, ja. maar je bent er gelukkig wel wat gegroeid. Want hij mocht eerst achter de, de achterkant van de kraam doen, hè? Nee, nee, dat kon nog niet. we ja, uh, zagen ze die staan. Nee, ik, Of het buik spreken was. Nee, <laughs> Wil je het even op reageren. Nee, nee, nee, ik ben het wel gewend. <laughs> Hij kijkt er niet meer op of om van. Nee. nee hij hij, uh, hij uh, doet uh, heel veel dingen goed, maar ja, uh, wie, wie, nobody is perfect, dus uh, hij ook niet. Nou, hij, hij knikt instemmend op dit moment, maar uh, 40 jaar... Uh, kijk, ik probeer nog een paar jaar te blijven leven, om hem uh, nog een beetje te begeleiden, weet je wel, om hem uh, nog even naar de top te brengen, zeg maar, ja. maar uh, ik, ik bepaalde, hij bepaalde...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 Als er toevallig twee aanslagen voor is die jij niet weet... dan ben jij de 42 ste Kijk, rekenen kan je nog steeds als de beste, Geweldig. Goal, <laughs> Goed, Ja, Geweldig. De ze komen, natuurlijk. Goed, 40 korting, zeker in deze tijd... met de kerstdagen voor de, voor de, voor de, voor de boeg. Top schalen maken met hele bevestigde ingrediënten... en van echt hele hoge kwaliteit. Het is dus niet alleen die korting, maar die mensen zullen echt... Uh,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 Daar ben ik nu, uh, ik lig hier in mijn bed. Maar daar dat zit ik al over, over te filosoferen. Want eigenlijk die grote kaarten, zoals je ook in restaurants ziet, dat is het niet. Hè? Je kan beter uh, zeg maar top, de top zijn, maar dan een vrij beperkte kaart hebben. Het zit op een gegeven moment niet in de kwantiteit, maar in de kwaliteit.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 Ik heb hem gehoord. Ja, he, he, maar, ja, ja. maar niet voor de eerste keer. Nee, hoor. nee dat, dat vermoeden we al. Hey Jaap, uh, dankjewel even voor, uh, voor je tijd... en heel veel beterschap uh, namens iedereen. Ja, dankjewel. En uh, ja, uiteraard van harte gefeliciteerd met 40 jaar Kroonvis. Een spreken. hele mooie prestatie. En uh, we spreken elkaar nog. Oké, okay, dank, dankjewel Jaap. Doei pa, ik zie je. Yo, doei, doei. doei. Oei, oei. En uh, Thomas, ook uh, dankjewel yes, voor uh, je komst naar de studio. Geen dank. We're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 And so does that Eind van het jaar, dan mogen we ze weer draaien bij CFM. Die lekkere kerstmuziek zo des van de two brothers on the fourth floor. Your Christmas time. Ja, zo gaat het nog wel eventjes door, uh, Albert Jan. Hoe je Goeie het... dat? Weet dat je weet je... Wat een herrie zeg, ongelooflijk. Weet je waar dit de melodie van is? Geen idee, vertel. Rain and Tears.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 Ook op 17 december vanaf 8 uur is het weer tijd voor de babbelwagen... een historische digitale fotovoorstelling van Zandvoort aan zee... op een groot scherm, met dit keer Zandvoort door de toverlantaren gezien. Commentaar Ton Drommel, techniek en bewerking Bert van Beek. En dat speelt zich allemaal af in Hotel Faber, kostverlorenstraat 15. En dat is allemaal de babbelwagen, 17 december vanaf 8 uur... locatie Hotel Faber, kostverlorenstraat 15.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 9 minuten overal vier, zal een hele goede middag. Begint al donker te worden buiten en hier is Omi. Oh.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 Of we live op locatie stonden op het strand, hoorde je het? We nieuwe hoorde je bij deze zingel van Cool in the Game. En inderdaad, Cherries. Jawel, er gaat weer een mooi toneelstuk aankomen. Ja, dan hebben we over Mamma Mia, Waspoeder en Mafiozi. Op vrijdag 16 en zaterdag 17 december aanstaande... brengt het de Zandvoortse toneelvereniging Wim Hildering... weer een komedie als van ouds. In de kluchtige komedie Mamma Mia, Waspoeder en Mafiozi...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 ZFM FM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 This. Hashtag best, they ain't ready for me. Uh. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. Uh. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Keep up. Uh. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jockeying. Keep up. Uh. Players on Come on. Put your pinky brains up to the moon. Hey girls. What y'all trying to do? What y'all trying to do? Swimming for carrot magic. Fijne dagen.